Hierom van Kamp met het Sennemersjournaal. Bij een busongeluk in de buurt van de Franse stad Valence zijn drie doden gevallen en elf mensen zwaar gewond geraakt. De bus vervoerde supporters van een rugbyclub. De meeste slachtoffers komen uit Bolcaire in het zuiden van Frankrijk. De supporters, jeugdleden en hun ouders waren op de terugweg van de halve finale van hun club. Er waren 31 mensen aan boord van de bus. Het ongeluk gebeurde op een weg waar maar één rijstrook open was vanwege wegwerkzaamheden. Daar mocht maar 90 kilometer gereden worden. Door nog onbekende oorzaak kantelde de bus en gleed nog een stuk door over het asfalt. In het Gevelingenmeer in Zeeland gaat de koninklijke marine vanmiddag verder zoeken naar twee vermiste duikers. gevreesd wordt dat ze niet meer in leven zijn. De twee gingen gisteren bij Scharendijken duiken naar een scheepswrak. Toen ze s'avonds laat nog niet terug waren, sloeg een restauranthouder alarm. Afgelopen nacht zochten de kustwacht, de KNRM en de brandweer te vergeefs met duikers, helikopters en reddingsboten. Zolang het zoeken bij Scharendijken duurt, is de omgeving voor andere duikers afgesloten. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen door een val uit het Kraanhotel. Dat is een oude hijskraan op de vroegere NDSM-werf, waar luxe suites in zijn gemaakt, op een hoogte van 35, 40 en 45 meter. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens ooggetuigen was er een feest aan de gang in het Kraanhotel, toen er iemand naar beneden viel. In de Franse wijnstrik ten noorden van Bordeaux hebben hagelbuien grote schade aangericht aan de wijngaarden. De vielen hagelstenen van 2,5 centimeter. Volgens wijnboeren zijn veel knoppen, die volgende week in bloei zouden komen, kapot, net als nieuwe takken. Delen van het getroffen gebied bij Bordeaux kampten vorig jaar met strenge vorst. De verwachting is dat de wijnoogst door alle tegenslag dit jaar en volgend jaar zal tegenvallen. Het weer eerst geregeld zon en opnieuw warm, 26 tot 29 graden. In loop van de middag in het zuiden kans op onweer met hagel en windstoten en plaatselijk veel regen. Vanavond is er ook in het midden van het land kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Bijna mis, ging die bijna mis? Zondag, 27 mei alweer. Alweer de achtste week, heren. Oh. Oh. Ik zag op Facebook iets voorbij komen. ZRM Sport. Het zijn wij ZRM Sport. ZRM Sport. Dit is Jaap Koper Achter de knoppen vandaag. Rico van de Post. En in de United States. A lot of listeners to this wonderful program. ZRM Sport Live. Ja. Wat gaan we doen Henny? Nou ja, we gaan met jou natuurlijk praten over die vierwielen toestanden. Moet ik daar weer... Ik heb op Facebook heb ik al de nodige zorg ja, mee de, de, de luisteraars <laughs> hebben geen Facebook. We krijgen waarschijnlijk Jeroen Kroes... de kampioen van zaterdag 1 HFC in de studio. We gaan kijken naar een aantal wedstrijden... die er vandaag gespeeld worden. Want het is best nog de moeite waard. Er is nog heel veel... Dat is natuurlijk hartstikke leuk. We hebben Edo uit Geest. Edo zal helaas waarschijnlijk degraderen. Schoten Bloemendaal. Nou ja, dat zegt genoeg met Tjerk. Spijn VVA. En dan natuurlijk de wedstrijd van HBC tegen NFC. Want als HBC gelijk speelt of wint, zijn ze kampioenen. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie. We geven u info, uitslagen, tussenstanden over Tessel VSV. DSOR, DSOV om het kampioenschap. DSK, Zwanenburg. En OG, BSM met wellicht Miranda. We moeten dat nog horen. Dat is het, Rik. Ja, mooie programma weer, dacht ik zo. Laatste speelronde. En natuurlijk de Giro. De finale dag. Tuurlijk. En wat zeg jij over de laatste speelronde? laatste speelronde van het amateurvoetbal. Ja, wacht eens even. Woensdag begint het alweer met de wedstrijden om het Nederlands kampioenschap bij de Jong Teams. En HFC speelt woensdagavond thuis. Of tegen Odin, of tegen een club met... Nee, spelen tegen... Zetters hebben op de rug de GW. Nee, wat was het nou? Ja, ik weet het ook niet. WVHDW? Ja, dankjewel. Oh, okay. oh Rico, check, wat check. ben je wakker. Ja. Was je op tijd naar bed gisteravond? Um, nou, best wel eigenlijk, ja. ja, ja. Ik, ik om half vijf, dan weet je het wel. Ja. Want uh, ik heb gisteren een dag gehad, een rollercoaster. Mijn huh? team, de 13-3, stond op de tweede plaats. Moest tegen de kop lopen, Hoofddorp. Pakken die gasten met 2-0. Mijn team staat dan nou bovenaan. Maar ook Geel-Wit won en die staat een punt achter ons. Dus we moeten dinsdag om, ze om, uh, 9 uur, om 1700 uur... Nee, om 1900 uur... De wedstrijd spelen om het kampioenschap. En het is een bevlogen team. En het is een feest, jongen. Dus ik ben een beetje in de zenuwen. Ja, ja kan toch? Ja, ja, dat snap ik wel. Dat zal ik de afscheid nemen met een kampioenschap. Ja, want je ja, gaat stoppen, ja. hè? Ja, ik ga waarschijnlijk wel stoppen. Ja, ik weet het niet. Ik ga naar Sint Maarten. En uh, ze willen me daar graag hebben. Maar ik weet niet of ik het nog wil. Ja, je komt toch wel terug, hè? Ik kom terug in september. Ik ben 25 augustus terug. Oh, dus dan uh, kunnen we een week later gewoon weer met CFM Sport... Ja, uh, dat kan. Uh, oh, dat, dat kan. Uh, Oké. Okay. Uh, maar je te... kan het ook zonder mij, hoor. Want jullie zijn... Uh, Jawel! Maar dan wordt het, dan dan wordt het, dan wordt het alleen in, uh, een, een wat uitgeklede vorm. En dan wordt het uh, wat uh, twee tot vijf of zo, weet ja, je? Ja, maar kan... wel gewoon volgens planning. Dat, dat kan, kan ik. Dat je, dat je, door... je hebt er geen hennie die tussen de muziek door zitten wil en zo. Nee, nee, nee. nee. Hey, hey, Zie even je even een live sp sport. Uh, ja. ja, en ik bedoel, ik kijk ook even naar het, uh, naar het uh, scherm. En de Open Franse Tennis Open zijn ook alweer begonnen. Ja, want Savat speelt tegen Dimitrov. En het staat 6-6, dus er is een tiebreak. En we houden u op de hoogte van deze wedstrijd, maar we houden u natuurlijk op de hoogte over de laatste dag van de Giro. Ja. Want je weet maar nooit of die Christus. Misschien dat Dumoulin gewoon toch nog op, met de roze op de schouders straks. Dat dat je, zegt, je, je weet aan. maar nooit ja, of, of Roem zijn been. Breekt. Hoor ja. ik hier weer een uh, flesje whisky voorbij komen. Nou, <laughs> <laughs> het zou ook zo maar kunnen zijn dat Max Verstappen vandaag even goed ja, op de Grand Prix <laughs> van uh, Monaco gaat winnen. Dus ja. Ja, dat weet ik ja, ja, niet. Ja, alles nou, kan Ja, dat denk ik niet. In Monaco kan je heel moeilijk inhouden. Nee, het is net een. Noem je dat met een crossmotor over je zolderkamer ja, heen scheuren? Dat, ja. dat, dat idee. Ja, gister, gisteren was er ook nog van alles mogelijk. Ik ben gisteren bij een kampioenswedstrijd geweest van de HFC Zaterdag 1. Ja. En ja, dat waren de laatste minuten behoorlijk spannend, kan ik je vertellen ja, okay. Nou, ja. dan gaan we het dan nog even was 12-0. Dus ja. <hij <hij> dan gaan we het zo over hebben. Dus nee, ja, en ja, ja, is ja? geen zwakke, Wat die stond de vierde. Ja. Uh, het is zeker geen zwakke. En ja. ik vind het persoonlijk ook echt een heel leuk team. Uh, ja. Trainer Peter hè? Ja. Uh, die kennen wij nog van de Svi. Nou, is Zit hij daar nog? Hij is daar weer. Oh, hij is daar weer trainer. Ja. Ja. Nou, Volgens mij een tijdje al, toch? Ja, ik, ik heb hem wel eens uh, gesproken in de tijd dat ik voor het Noord-Hollands Dagblad uh, bezig was. Maar hij is zowat verknocht aan die uh, club. Nee, we gaan yes. geen geschiedenis doen, hè? Kom op nee, de muziek, ik jongens. Ik Peter de... ook beter niet uh, spreken buiten het voetballon, hoor. Nee. <lacht> nee, niet, nee, niet vanwege Peter, maar ik geloof dat hij iets van begrafenisondernemer is. <lacht> dus uh, als nee. nee, je je je nu... ik niet spreken, uh, niet bij. Ja, dan ja, dan Er is altijd wel een leegde boterham voor hem elke dag. <lacht> als dat, dat als die wel. bij je aan de deur komt, heb jij niks meer te zeggen. ben ik wel gestopt <lacht> met roken. Muziek! Jongens, volgens mij, ja, jij hebt laatst iets verteld over Veldhuizen Kemper, toch? Die heb je gesproken ooit, uh, nee, niet Veldhuis en Kemper. Nee, nee, nee. nee, Het nee. dat, dat, dat is een, een andere vorm van twee muzikanten die ook Nederlandstalig muziek zijn. Oh, die zijn minder bekend. Ben ik in de war. Ben nee. in de war. Okay. Nou, ik kan je in ieder geval wel vertellen dat Veldhuis en Kemper een jaar uit elkaar geweest zijn. En maar die zijn bent? weer terug. Die hebben een album gemaakt. Helemaal goed. En uh, we gaan eens even kijken hoe het met uh, het Portugees van Henny zit. Oké. Okay. Geen. Op die pizza naar een DJ met een zakje vol MDMA Geen komkommer in je water, geen een of een gore reep van quinoa Geen tattel of een hele rij met hippe leren bandjes zonder linkerarm. Geen wekenlange detox met een maar in een bad voor een ontstresste dikke dag Ik ben misschien dan iets te oud voor jou maar ik weet wel precies wat jou gelukkig maken zou Ik wil je koffie in de morgen zijn Ik wil je nachtrust in een kop vol zorgen zijn Ik wil je telefoon die uitstaat zijn Ik wil je tijd die niet vooruit gaat zijn in plaats van zes soorten bloemen in een oude afgetrapte vintage melkkan. geen halfgade raar zogenaamde happy single moet mezelf vinden man. geen glutenvrij rauwe chocolade of een beugel in mijn veertigersgebied geen zeven soorten stoelen aan een tafel waar er echt niet eentje goed van zit geen latte macchiato met een hartje van cacao en wat soja schaam. geen feest op rode voeten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 Avocado, niet je chia zaad. Niet je active wear als je niet sporten gaat. Niet je grote bril, je foodtruck festival. Ik, ik ben de man die voor je zorgen zal. Zorgen zal. Ik wil je koffie in de morgen zijn. Rust in een volle kop vol zorgen zijn Ik wil je het hele voor die uitstaat zijn Ik wil het liefste tijd die even niet vooruit gaat zijn Ik heb de tijd. Wat je zei. Ik heb de tijd. Nee, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb de tijd. Ik wil de tijd. Ik heb de tijd. Ik heb de tijd. Ik heb de tijd. Ik heb de ja, eh, want inmiddels is ook eh, die wedstrijd eh, bij Roland Garros voorbij. Dimitrov is nu weer een rondje verder. Eh, 6-1, 6-4, 7-6. Eh, en dat betekent dus dat we eh, verderop in de toernooi weer terug gaan zien. Die gaan we nog wel eh, zien hoor. Ja, eh, Robin Haasen die had het geloof ik alleen niet getroffen in, eh, met de loting voor dit toernooi. Dus, eh, want die krijgt geloof ik een behoorlijk grote tegenstander eh, voor zijn snuffert. Uh, nou, ben ik even kwijt welke dat is. Want uh, ja, dat heb ik niet. 1, 2, 3. <lacht> Paraat, ik ben nog in de opstartmodus. Dus, uh, dus wat dat gaat, uh, gaat het niet. Je bezwaren ochtend, hè? Ja. Uh, uh, uh, nou ja, niet alleen dat. <lacht> maar ook uh, om mensen weer uh, van antwoorden te dienen. die uh, menen te weten hoe het uh, met de autosport eraan toe gaat. Uh, die heb je ook natuurlijk. En, uh, ik zal niet uh, zeggen dat ik er nou heel veel verstand van heb. Want uh, je kent het Nederlands spreekwoord wat zegt, de beste stuurlui staan aan wal. En ik reken mij gewoon tot die stuurlui die aan de wal staat. Dus, nou, dat doen we allemaal toch? Uiteindelijk wel. Wil jij even zeggen dat Joop van Ness uit zijn karretje moet komen? Joop van Ness, wil je uit je karretje komen? <laughs> Want uh, hij moet het hockey verslaan. Ja, we hebben hem geprobeerd te bellen, maar uh, hij neemt zijn telefoon niet op. En die zit toch altijd in zijn oor. Dus dat, ik denk dat hij eventjes druk is. Dus we gaan het zo meteen gewoon nog even een keertje proberen. Ja. Weet je dat gisteren, gistermiddag Gert-Jan Verbeek op HFC was? Jazeker. De drie gert stonden op het veld. Hè? Dat was leuk, hè? Ja, een mooie foto. Nee, maar Gert-Jan is de man die uh, Gert-Jan Temeris, de nieuwe trainer van HFC, uh, bij Haarnem heeft weggehaald naar uh, Heracles. En die zijn eigenlijk heel goed bevriend. En dat is wel grappig. En Gert-Jan Pruin, de oude voorzitter van uh, HFC, de vroegere voorzitter moet ik zeggen. Hij is helemaal niet oud. Die, uh, die drie stonden op het veld, drie Geert-Jannen die elkaar toespraken en het afscheid van Gert-Jan Tamiris als voetballer uh, uh, bespraken en de komst als, van Gert-Jan Tameres als nieuwe trainer. En ja. Gert-Jan uh, Gert Verbeek zei, deze man is in staat om zoveel tegenslag op een positieve manier te verwerken, dat dat hem een hele grote zal maken in de voetbaltrainerij. Nou ja, dat, uh, daar ga ik ook wel van uit, ja. Weet je, ze gaan hem natuurlijk wel missen als speler. Hè? Dat hebben we al vaak oh, genoeg gezegd. Maar is goed en uh, ik denk ook wel dat hij nog het een en ander te doen heeft voor volgend seizoen. Ja. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Ik ook. Ja, dat, ik had het ook niet anders verwacht eigenlijk. Nee. Nee. Wat een prachtig seizoen is dat geweest. Ja. He, was, uh, ik weet niet, heb jij de wedstrijd gisteren gezien? Ja, natuurlijk. Ja, ik had het niet anders verwacht. Je, moet, je, ja, moet, je, moet, je moet eens leken. kijken op voetbal in Haarlem. Daar staat het verslag. Daar staat Wat het. Voor, uh, dat is een site, voetbalsite? Ja, dat is een voetbalsite. Oh. <laughs> en, en, uh, en, en daar staat het verslag. En daar staat ook een naam onder. En Pim Hols maakte altijd die schitterende foto's ja. bij HFC. Mo mooie combi hè, henny rukkert Samen met Pim Hols. Ja, we zijn bezig. We proberen een glossy uit te brengen over het afgelopen jaar. Maar dat is nogal duur, want we willen 96 pagina's full color maken. Maar ja, het is natuurlijk een geweldig ding om te bewaren. Je zoekt nog een paar, uh, paar sponsors. Als dat zou kunnen. Maar die lopen er genoeg toch bij HFC? Nou ja, ik, nou bij HFC hebben we wel vrijdag uh, een leuke Vrijling. verkoping gehad die 54 ja. mil heeft opgebracht. Dus 56? Dat, of 56 ja. zelfs, moet je nagaan. Ja, het moet er wel nog een klein beetje vanaf hè, voor uh, het goede doel. Het gaat 10% toe? Ja. Maar dat vind en dan ik een nog een klein heel klein beetje goed, veiling kosten. Ja, maar het jammer. blijft genoeg hangen, dacht ik zo. Ja. En uh, ik geloof dat er in juli of zo komt er nog een keer zo'n avond. Ja, dat zal wel. Want... En allemaal ten, ten behoeve van het, uh, het nieuwe complex, hè? Je hoeft maar twintig uh, van die avonden te houden en je hebt je complex. Twintig? Oh, ja. Volgens mij best wel een dure hobby, uh, wat het uh, moet kosten allemaal. Ja, maar het is wel mooi, hè? Ja, het, het, ik heb inderdaad uh, uh, dingen voorbij zien komen. Ja, dat had ik geloof niet gemol... dat het niet, uh, niet helemaal de bedoeling was. Maar goed, ik je weet hem, hoe het gaat met de social media tegenwoordig. Ik zetten hem erop en binnen, echt binnen 10 minuten, heel Nederland had dat ding. Ja. En iedereen deelde het. Maar Er, er moet geloof ik wel bijgezegd worden dat het een, een concept is. Hè? Het is nog niet definitief ja. dat, dat het gaat worden. Maar het ziet er wel gelikt ja. uit hoor, Zeg Zo. Ik ben blij als we daar uh, in een, een mogen En dat wordt een 24-uursbedrijf, hè? Ja, dat er zal dus de hele dag reuring zijn. Ja, dat is natuurlijk niet heel veel anders dan wat het nu is. Het is nu nog geen 24 uur, maar wel van uh, morgens vroeg tot s'avonds avonds ja, laat. Ja. En je kan er altijd terecht. En uh, voetbal in Haarlem maakt daar ook uh, heel dankbaar gebruik van. Ik ben er nu uh, uh, sinds 2007 trainen en het is echt een warmbad. Ja. Zo? Ja. Ja, Jaap. Ja, hey ja, nee. Had je niet verwacht, hè? Nou, nee. Um, ja, goed. die nee, uh, dat, dat... ziet er ook nog zo jong uit. Ik ben nog jong. Ik ben ja. pas 87. Ja. Ik wou zeggen jong van geest waarschijnlijk. <laughs> <laughs> het werkt nog steeds. hoor. Ja. Ja. <laughs> hey, en uh, we hebben het uh, eerste verzoekje gehad, hè? Ja. Nou, Uit, we hoeven we hoeven natuurlijk niet. Uh, raden Waar naartoe. Oh, ja. ja. Dat is Lisa, en dat is uh, een, een felle supporter van de Nederlandse voetballerij en de Nederlandse sport. En die vindt dit het absolute einde. Lisa voor ja. you.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 Diamond back battle with a quick strike, then everybody's got a little outlaw loud winner. Everybody's got a little outlaw loud winner. Chrome piece hiding in the black out Denim heartbeat beating to a rock and roll. Deze muziek, jongens, ik blijf het zeggen: dat, dat Songfestival is één grote uitverkochte bende van tevoren. Staat van tevoren ja. al vast wie er gaat winnen. Ja. Want dit nummer is zo goed. Er zitten vijf verschillende ja. muzieksoorten in. Ja. Geweldig. Ja. Ja, maar ben je hem nou echt. Ik vond het ook echt een supergoed nummer ja. hoor. Maar ben je hem echt nog niet zat? Nee. Ik wel. Jezus ah, ik, ik ben hem nu wel zat. De nee, nee, nee. laatste van. keer dat ik hem heb gedraaid. Ja, Amerika, kom alsjeblieft met een ander nummer. Dus zeg het in, in, in het Engels dan. Uh, will you please uh, choose another song ja. so we can uh, play that for you. <laughs> hey, maar Jongens, we gaan even lukken. over wielrennen praten. Ja. Want uh, de Giro is vandaag aan de laatste dag. En uh, ja die 40 seconden of hoeveel het er nu zijn, uh, dat wordt natuurlijk een heel moeilijke zaak. Maar je weet maar nooit of er iemand een stok tussen zijn spaken steekt zodat hij zijn poot breekt. En dat heeft, uh, uh, uh, maar dat zou niet leuk zijn, hè? Mm. Nee, dat is, zijn geen grappen Maar het... weet je dat wij hier in deze omgeving ook een gigant van een wielrenner hebben Die de ene wedstrijd ah, naar de ah, andere wint Ja, die hebben wij en die hangt nu al onder uh, Jesper Ras, goedemiddag Goedemiddag Annie Heb jij wel <laughs> tijd gehad Jesper om naar de Giro te kijken? Uh, bijna elke dag wel Mooi hè uh, alleen, uh, alleen de dagen dat ik een, een wedstrijd heb, heb ik, uh, heb ik niet kunnen kijken Maar eigenlijk heb ik uh, elke dag uh, zitten kijken, ja Genoten? Zeker, ja, het is altijd mooi. Ik vind, hem persoonlijk, ik vind het Giro persoonlijk leuker dan de Tour. De Tour is een veel groter gekkenhuis, maar de Giro is, is qua sport natuurlijk ja, het ultieme, vind ik. Ja, de ja, ja, Giro is misschien wel wat zwaarder ja. met de Vuelta. Ja. Maar de Tour is natuurlijk wel, ja, dat, dat is misschien nog wat specialer, wat grootser. Ja. Uh, maar de Giro is wel spectaculairder, ja. ja. Jasper, je hebt gezegd dat je iedere dag gekeken hebt... als je niet zelf een wedstrijd had. En daar gaan we het over hebben, want je wint de een na de ander. Wat is je laatste zegen? Uh, dat was twee weken geleden, als het goed is. Uh, twee, ja, twee weken geleden, de ronde van, uh, ronde van het zand. Het is goed, want dat wisten we nog niet... en dat hebben we nog niet behandeld. Dus vertel, wat was het voor een ronde? Uh, ja, een criterium over, over 80 kilometer... Um, uh, en uh, het is alweer een tijdje geleden Dus ik moet even goed denken <laughs> uh, <laughs> Nee, er was op een gegeven moment was er een kopgroep weg Van vier man uh, of met, met, met drie renners En die hadden best wel een groot gaatje Ik denk wel iets van 20, 30 seconden We konden ze al bijna niet meer zien uh, En ik voelde me eigenlijk het eerste uur uh, Ja, niet heel slecht Maar ook weer niet heel, niet heel erg goed uh, Dus ik... Uh, ...spaarde me voor de finale, want het was ook heel erg warm. Uh, en na een uur kon, kwam ik er goed doorheen, dus ik reed uh, uh, weer bij de eerste tien... ...waar ik uh, eigenlijk normaal de drijf rij van het peloton. En ik kom uh, in de finishstraat op kop en ik trek even één keer goed door. Uh, en ze konden mijn wiel niet houden. Uh, uh, dus ik schakelde er nog een keertje bij en toen was ik eigenlijk, had ik eigenlijk meteen een gaatje. Dus toen moest ik wel in één keer het gat dicht rijden naar de kopgroep. Hoe ver zaten ze voor? Sorry? Hoe ver zaten ze toen voor? Uh, ja, die hadden, nog wel, die hadden misschien wel een half rondje ongeveer. Oh, daar heb je had wel moeten trappen Jochi. was echt best, best wel groot, dus ik ja? moest eigenlijk wel in één keer dat gaatje dichtrijden, anders dan kom je er tussen hangen en ja, dan, dan ben je weg. blijf je eindeloos rijden. Mm -hmm. uh, maar ik had echt heel veel snelheid uh, en ik was, ook meteen, uh, ik was er ook meteen bij. Het peloton viel ook meteen stil. Dus we hadden ook meteen een groot gat. En die jongens waren ook blij dat ik erbij was. Die, want die hadden, het beste van hun was er ook al af. Twee van hen die waren echt helemaal, uh, ja, die, die zaten er helemaal doorheen. En eentje die kon nog wel wat kop, uh, kopwerk doen. Uh, maar we moesten, nog, we moesten nog 20 kilometer. Dus dat was ook nog wel best een, best een stukje. Um, en ja, we bleven goed rijden. En de voorsprong die, uh, is eigenlijk nooit echt... Uh, Um, uh, ja, die is eigenlijk steeds groot gebleven uh, In de finale kwamen ze wel wat dichterbij Maar toen moesten we nog maar twee, drie rondjes Dus toen wisten we wel dat wij voor de overwinning gingen, uh, gingen sprinten En de finale, dat speelde ik goed uit En uh, toen kwam ik als eerste over de, uh, de finish Als ik goed geteld heb, is dat je vijfde overwinning? Uh, vierde. vierde Nou, dan wordt het zo langzamerhand tijd Dat er eens een keer een opleidingsproef naar je toe komt En zegt, Jochie, kom dit contract eens even tekenen ja, er zijn ook wel wat uh, uh, van die ploegen die uh, interesse hebben natuurlijk. Uh, en die vragen gewoon hoe het gaat en uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, die stap daarin uh, wil, ik, uh, die wil ik wel een keer gaan maken inderdaad. Zandvoort is van oudsher een, een wielergemeente. Uh, we hoeven alleen maar de wereldkampioen te noemen die we hier gehad hebben. Maar jouw vader kon er ook wat van. Jij zet de traditie voort. Ja. Ja, dat is wel mijn bedoeling. Ik hoop, maar ik hoop dan nog, nog, uh, nog een stap hoger uh, uit te komen. Nog hoger? Dan, ja, nog hoger. Wauw. Wow. Ja. Dan zeg je wat, hè? Ja, maar ik, ja. we gaan zien of dat, uh, die stap die op welk niveau hij acteerde, daar uh, denk ik dat ik dat wel aan kan. Ja. Uh, en vanaf daar wil ik dan uh, ook bij de toppen horen en... Die stap nog hoger opmaken. Jesper, ik hou je eraan. Ja, Dank. Ik, uh, ik beloof het. Dank je. wel. Heel veel succes, hè? Jo, Doei dankjewel. Hoi. Hoi. Dat was Jesper Ja, en gisteren had ik een rondleiding om het circuit en ik was onderweg en daar stonden een aantal uh, figuren in een, uh, in een wijte voetballen en een of van, die zit tegenover mij. Ik zou zeggen, als jij zegt het figuren, dan weet ik wel <laughs> hoe je ja, ja. Bedoel je voetballen? Of ja, voetbal. Het was een... geen walking football overigens. Proberen een, heb, een bal met zijn voeten te raken. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, uh, maar Justin uh, stond op doel en ze hadden een hele goede snelle rechtsbuiten, eentje die nou, wel 300 km per uur kan halen. Maar dan wel met een stuur en vier wielen eronder. Dus, uh... In de laatste wedstrijd die Sandvoort die, uh, die speelde. gaf hij een prachtige assist met zijn linkerpoot. Dus hij ja. kan af en toe uh, wel voetballen. Uh, maar nou stond hij in de goal, dat is voor mij helemaal nieuw. <laughs> ja, wel bij zijn eigen leeftijd. Ja. Uh, Welkom Justin Luiten. Hey, jongens, goedemiddag. Ja, dat, dat, ja, ik, ik moest even dat bruggetje maken. Ja, nee, um, ik, uh, ik heb uh, gisteren uh, bij de plus 45 goal gestaan. Uh, ja. <laughs> ja, maar ik zeg nogmaals, jullie hadden een hele snelle ergens buiten. Die, ja, uh, ja, Jan had een goede bandje onder. Ja, Gisteren, van, gisteren wel, ja. Ja, ja. Die kan aardig schakelen. Hey, je hebt de oordoppen op, betekent dat dat je er veel om je oren gehad hebt? Nee, nee, nee, nee. We speelden, nou ja, het, het, het lag zo dat um, HBC kwam op bezoek en HBC kon gisteren kampioen worden. En die wilde kosten wat het kost spelen. En uh, ja, die vond het niet erg als ik op goal ging. Dus uh, we hebben het een ja. beetje stiekem gedaan natuurlijk. Uh. Officieel mag het niet. Nee, we hebben 1-1 gespeeld en uh, op papier is 2-1 verloren. <laughs> ja, mag ik daar weer eerlijk over zijn dan. Ja. Uh. Ja. Uh. Ja. Maar HBC kwam op bezoek en ik kon kampioen worden. Ja, klopt. De senioren dus, hè? de veteranen. Ja. En toen dacht jij, dat ja, moet het een, een feestje dag. worden, want anders krijgen we niks te drinken. Nee, ja, ik, ik, ik riep nog halverwege de wedstrijd van jongens, uh, is een punt genoeg? Of een keertje mee Maar uh, een, een punt was genoeg. en uh, ja. Ja. Zo geschieden. Ja. Zo kan voetbal heerlijk zijn. Hè? Ja hoor, zeker. Ja. Het, is, het is ook wel een heel bijzondere ploeg volgens mij, hè, die, die veteranenploeg. Want Piet Keur speelt er ook nog in mee. Hè? Ja, Piet was er gisteren niet. Maar nee. volgens mij inderdaad, uh, Piet de Keur speelt er normaal gesproken ook in de spits. ja... Dus dan, uh, ja en uh, ja, Lammers ik... toch? En Lammers ook. En Jan ja. Lammers, ja. ja. Jan is goed voor de omschakeling. Hè, voor als schakeling. Jan? ook oh, nog voor de derde helft. Go ja, nee, dat niet. Maar. Deed Jan mee? Jan deed ja. mee. Jan, uh, Jan was op top snelheid. Maar uh, nee, ja. Uh, nee. Wat zit er nog meer voor? Ligustere namen in. Illustere namen, Illustere namen. Ja, ja. ja. Ietje, uh, Jack Goede gebeuren. Um, Chris Jongbloed volgens mij. Chris het Jongbloed. Het zit er ook in. Uh, oh. Marcel Schorl. Rob Wilmog, van den Berg. wil nog af en toe wel eens mee. Ja, doen. precies. Dat nou, zijn jongens gewoon echt oud de eerste als spelers die... Uh, ja. Die het nog net aankunnen om uh, op een uh, groot veld te spelen. Dus volgend ah, jaar doe je mee daar? Ik, uh, ik zei al, ik heb mijn debuut gemaakt van mijn eigen leeftijd. Uh. <lacht> hey, maar, je noemt wel wat namen op. en Dat is wel ook een rijtje waar Henry Ruekert makkelijk tussen zou passen, toch? Ja, maar die speelt bij HFC, Hoe nou, dat... komen we dan in de categorie plus 70? Nou, we, we, we komen wel richting het walk in Tachtig. voetbal. <lacht> <lacht> Tachtig. <hijen> maar da daar zit je nu niet voor, uh, geloof ja, ik. Hij heeft geen idee waarvoor die zit. Nee. Mensen kunnen hier zomaar binnenlopen. Hè? Dat, ja, is nee, nee, is van, uh, dat is natuurlijk ook een mooie. Ik kom even, langs. Ik kom je even je langs. Je zit gelijk achter de microfoon en je mag onzin uitklappen. Uh, Kijk, maar zo zijn we ook. Ja, ja. Hey, heb je Als je wat leuks te melden hebt, kun je bellen naar de studio. Absoluut. Je kan wel komen. Ik denk, Justy gaat nog onderweg en gaat misschien nog een Nee, doen. Ik heb er een einde dag gemaakt voor het seizoen, zeg maar. Vorige week heb ik je geen... Je net uh... naartoe? Nee, nee, nee. Ik doe een dagje hier niks. Je wilt HBC ja. niet kampioen zien worden? Ik heb erover zitten twijfelen, maar... Uh, nee, ik kan zelfs thuis lekker hapje eten. En dan zie ik mijn ouders ook nog een keertje... Dat is ook belangrijk. Zeker weten. Ja. Je bent een topper, Justin. Dank je. Nou, dan gaan wij uh, door naar een stukje muziek. En te weten van Ed Sheeran. For me Darling, just dive right in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 Oh song. When you said you looked a mess I whispered a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 Ben je toch van me gewend, hè? Ja, zeg even, zeg even wat dit was, dan weten mensen het ook. Dit is Perfect van Ed Sheeran. Je hebt in ieder geval verstand van muziek, want uh, Martijn Prinsen, de, de godvader van het voetbal in Haarlem en omstreken, is nu aan de telefoon. Mijn hm, maatje, hè? Ja, maar, maar Martijn, wist jij dat er nog mensen zijn die niet weten dat voetbal in Haarlem een website is? Nee dat, dat, nee, dat wist ik niet, hè? Ja, Rick ook niet. Ja, dat zijn <laughs> die vanuit Amerika denk ik van, jongen. <laughs> je bent onderweg naar de kampioenswedstrijd van HBC. Nou, ik ben er inmiddels. Maar man, dat verkeer, het lijkt wel alsof het zondag is. Of, nou, dat dat je, het is weer, of dat je onderweg was naar een, een van de groot sportevenementen vorige week op het circuit, zeker? Uh, ja, ik was op fiets vorige week. Oh, dat, dat scheelt dan nog. Ja, ja. Maar goed. Um, wat kun je vertellen, al vooraf? Uh, nou, wat mij opvalt, uh, dat uh, op dit moment HBC al uh, gewoon een uh, strakke warm aan het doen is. Mm. Maar met nog 25, wat zeg ik, 24 minuten te spelen, staat NFC nog niet eens op het veld. Oh? Ja, dat is toch vrij bijzonder. Yeah. Normaal gesproken uh, wordt, uh, wordt er voor een raad, het is natuurlijk wel warm. Maar normaal gesproken, ja, een half van tevoren voren... Uh, is er over het algemeen wel de afspraak om het veld op te gaan. Maar mm. goed, uh, ja, vandaag HBC, ik kan inderdaad kampioen worden. Uh, ze wonnen vorige week de, de, de alles beslissende, of tenminste alles, de bijna alles beslissende wedstrijd uh, op bezoek bij Zwanenburg. Hè, de grote concurrent. In de, in de 90ste minuut scoorde Jan Kruidhoff de enige treffer van de middag. Waardoor ABC zometeen uh, de titel in de vierde klasse kan, kan binnenslepen. Hé hey Martijn. En uh, trainer van Zwanenburg, met Simsek, die heeft dat vaker meegemaakt hè, in de laatste minuut. Heeft uh, met Simsek dat uh, vaker meegemaakt in de laatste minuut? Allianz bedoel je? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Was dat niet na competitie? Uh, dat durf ik je niet meer te zeggen. Daar ben jij beter in dan ik. Maar uh, ja, dat was geloof ik ook niet zo heel uh, erg vriendelijk nee, allemaal. Toen was, toen was het niet zo gezellig naar je En toen uiteindelijk is er zelfs uh, iemand van Zwanenburg uh, met een rode kaart de. de, de uh, nee, met een gele kaart. De, de kleedkamer ingevlucht. En daar werd hij door een beetje niet meer uit, uitgelaten. En dat het zich dat hij niet bezig was. Goed, uiteindelijk is het allemaal uh, keurig opgelost. Ja, hé. Hey, uh, vandaag uh, HBC. Yes. Wat verwacht jij? Um, ik verwacht dat de HBC vanaf minuut 1 de volle bak gehad zo snel mogelijk die treffer wil maken. Um, want dan kunnen ze natuurlijk het initiatief laten aan, aan NFC. Aan de andere kant, NFC voetbalt nergens meer voor. We um, zijn eigenlijk al zo goed als zeker van, van na-competitie. Hebben ze in ieder geval niet in eigen hand. Uh, nee, laat ik het zeggen: het resultaat van vandaag maakt het af en niet uit. Uh, dus ik verwacht een HBC wat uh, op, uh, op het scherpste van de snede uh, uh, gaat starten. Je weet inmiddels wel, kampioenswedstrijden zijn vaak niet de leukste wedstrijden. Nee, en onvoorspelbaar. Uh, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk wel, hè, dat is wel denk ik, het voordeel van een. Het zijn allemaal jonge honden, maar wel met uh, onder andere Steve Olvers, die bij HBC rondlap. Ja. Ik denk wel dat hij uh, de, de ploeg dusdanig uh, op scherp krijgt. Ja. En alleen een verlies uh, kan de kampioenschap in de weg staan, toch? Uh, ja, dat klopt. Want dan uh, kan uh, Zwanenburg wordt op bezoek gaat bij het geplaagde DSK vandaag. Ja, dat is ook wat, uh, hoor. Het kan ook ja, uit de hand lopen, hoor. Hoe bedoel je uit de hand lopen? Nou ja, er staan nogal wat op spel voor DSK, natuurlijk. Nee, maar DSK uh, heeft zo goed als zeker volgend jaar geen zondag elftal meer. Uh, de trainer is inmiddels opgestapt. Uh, dus ik uh, denk dat het vandaag voor DSK de laatste wedstrijd is... Uh, Voorlopig van een eerste zondagelftal. Mm -hmm. Oké, okay, man. Hey, en um, wat betreft de tegenstander, denk jij dat hij uh, zich ermee wil gaan bemoeien? Nou, NFC heeft natuurlijk lang, uh, lange tijd meegedaan in het kampioenschap. Een rotploeg, uh, hoor. Uh, ja, het is uh, een hele, hele uh, sluwe, ja. uh, vervelende ploeg om tegen te voetballen. Ja. Dan heb ik het niet over die gasten, hè, want het zijn best wel sympathiek gasten, zijn, maar gewoon het, het, het, het manier van voetballen. Ja. Uh, ze hebben donderdagavond uh, moesten ze de, de wedstrijd tegen Dio uh, nog afmaken, 20 minuten. Uh, met 9 tegen 8, het is ook een bijzondere situatie. Um, ja, NFC, wat ik zeg, hè, er staat voor hun niet zo heel veel op het spel uh, vandaag. Uh, die, die gaan zich uh, klaarmaken voor de nacompetitie uh, die volgende week uh, voor start gaat. Ja, daarom. Dus ja, heel veel hebben ze er natuurlijk niet aan om uh, heel veel nee. inspanning te gaan verrichten vandaag. Nee, en uh, als er nog een blaadje bier uh, uh, die kant op gaat, de gelijkkamer in, dan, uh, dan denk ik dat het zo geregeld is. Ja, maar dat zeggen Want we laten, niet. Laten, <laughs> laten, we, laten we hopen. Nou ja, goed, ik weet niet of er nog is. Ja, die, ja, die zit, die die zit, die zit aan nog. bier, hoor. Die zit Celeste's uh, stroopwafels op te vreten. Uh, ik heb uh, gisteren uh, tegen die andere veteranen van Zandvoort gevoetbald, <laughs> 35 plus. Ja. Daar heb je een, uh, Abu, of iets dergelijks, heb je in de spits lopen. Abu? Oh o, o, o, o, o, lach ik hier de billen, hoor, met die gasten. Ja? 0,5 verloren, dus ik mag niet te veel zeggen. Nee, nee, nee, <laughs> nee hou, je hou je maar, man, hou je maar, maar stil. Man. Hou je maar stil. En Abu maakte er drie, hè? Uh, Abu maakte er twee of drie, geloof ik, ja. ja. ja. Ken, nee, ik ken helemaal geen Abu. Ja, ik, nou, ja, misschien heet hij anders, maar wij noemen hem Abu. Uh, Abu. Uh, hij uh -huh. werd in ieder geval Abu in de stad genoemd. Hoe word jij genoemd dan, Martijn? Aschrik. Uh, vroeger had hij ook een bijnaam. Oh. Ponke? Ponke? Ponke. <laughs> Die is wel heel oud, ja. <laughs> hey, maar dat is bij heel veel luisteren, is dat een beetje gevoelig. Ja, dat lijkt wel. <laughs> ja. Ja. Maar wat is de bijnaam van Justin Luiten dan? Luitje, uh, luitje. Hoe? Lu luitje, ja, luitje is geen bijnaam. Luitje. Je bent gewoon een luitje. Ik ja. bedoel... Nou ja, projectje. Ze noemen hem appeljes. <laughs> projectje. projectje. <Wow>. Nou, <laughs> dag hier. Leg Martijn nog wel een keer uit. Zou hij nog wel een keer mens <laughs> cool. worden, denk je? Hey, wat zeg je? Zou hij nog wel een keer mens worden? Ja vast wel, vast ja? wel. is een Goeie, goede jongen. Oh. Nou nee, helemaal goed. Hey, uh, mannen, wij uh, hij denk ik uh, voorlopig hebben geen, geen contact meer, hè? want uh, vanaf hier uh, gaat de jongen kluisjes het straks uh, overnemen. Ja, we hebben een echte verslaggever. Precies, dankjewel heen. <laughs> Doe het lekker uit met de, uh, de uitzending van je. <laughs> ja. Maar uh, we gaan er wat moois van maken. Fijn Martijn, dankjewel. Goed. Jowel, je jongen. geniet van het zonnetje? Het is dus weer eens ja, dus wat anders dan elke keer ja. die regen. Welk zonnetje? Wat, ga je me nou vertellen dat jij geen zon hebt? Nee, man, het is uh, Arsene Bolk hier ook. Als je nee. stralen dan moet je maar naar Zandvoort komen. Ja. ja, ja, ja, ik was zo aan het de... Ja, daar was ik vorige week. Wat, We die, die, die, die, die, uh, die, die zeevlam? Nee, Weet je dat je vond, man? Dat was 12 graden waar hij stond, joh. Zeevlam? Nee, hey, niet afgeven op Zandvoort, denk erom. Nee, sorry, sorry. Maar ja. nou goed, eerder dan. Eindje. En ik ga luisteren. Hello, uh, hoi. <laughs> oh, oh, wat is die gek, hè, de man? Ja. <laughs> Ja, Pieter, er zijn weer wedstrijden beslist. Uh, ja, de want uh, Striekanva die heeft uh, ook de volgende ronde ge, uh, gehaald tegen de Japanse uh, in twee sets. Uh, drie sets moet ik eigenlijk zeggen. En uh, op dit moment zijn er ook nog wat wedstrijden links en rechts aan de gang. Uh, er is uh, op uh, het Philippe Chartier court uh, wordt er een uh, Frans en Italiaans duel uitgevochten. Uh, daar staat Erani voor met twee uh, gewonnen sets. Uh, op het Suzanne Leng Leng koor is het uh, op dit moment uh, Benji 3 uh, uit Frankrijk... die de eerste set heeft uh, gewonnen. Um, op het koord uh, nummer 18... Uh, speelt Barère tegen Albo. En daar is het bijna uh, beslist. Die Albo heeft uh, de laatste uh, sets heeft die, uh, naar zich toe getrokken. Ja, Barère won de eerste twee, hè? Ja, die won de eerste twee. En uh, nu uh, schijnt uh, die Albo uh, daar uh, behoorlijk uh, aan het uithalen zijn. Uh, in uh, de laatste tussenstand staat het, en hier zie je het ook, 5-2. Dus, en die serveert dus voor de wedstrijd. En dan is er nog een... Uh, een een wedstrijd bij de dames aan de gang tussen de Amerikaanse Brady tegen Hetz uit Frankrijk. En de Amerikaanse staat voor met 4 tegen 1. We hebben het over tennis, dan praat je eigenlijk ook over Kiki Bertens. Ja. En daar is een van de grootheden in de tenniswereld... die zegt dat zij heel ver gaat komen. Ja, uh, want er is, uh, dat is ook niet de, de minste die dat uh, zegt. Uh, John McEnroe, Big Mouth John uit uh, Amerika... die zegt dat uh, de tennislegende, dat staat uh, bij nu.nl uh, is dit te lezen... de tennislegende uh, McEnroe verwachtte... dat Bertes haar knappe prestatie van twee jaar geleden... de komende weken nog eens dunnetjes over kan doen op Roland Garros. En de 26-jarige Nederlandse... Rijkte in 2016 al tot de halve finale van het uh, Franse Gravel. En moet uh, ook dit jaar tot de favoriete gerekend worden. Zo zegt en zo denkt ook John McEnroe. Ik, ik denk ook dat het zo is. hè? Het ja. is nog niet zo sterk geweest als dit jaar. Nee, nou ja. Um, uh, ze heeft ook uh, in een van die toernooien in aanloop. Nou, dat hebben we allemaal kunnen zien. heeft ze toch ook uh, behoorlijk wat uh, van zich uh, laten horen. En ze werd uiteindelijk gestuit in de finale van, uh, van een van die toernooien. Ik vandaag weet is, uh, niet welk toernooi dat was. Vandaag is in Zandvoort de competitie begonnen. Dat klopt. Je weet dat Zandvoort uh, in de hoogste klasse speelt. Ja. En dat daar een meisje van veertien, Melissa Boyden, is ja. toegevoegd aan het eerste team. Ongelooflijk. Ja. Wat een kanje ja. is Veertien jaar. Veertien jaar. Als ja. je goed genoeg ben je oud genoeg. Uh... Ja. Wat zei jij, juist? Als je goed Zo, genoeg hoi. ben je oud genoeg. Ja. Ongelooflijk, hè? Z Wil je dat ook Krijg tegen Max uit? Verstappen even nog zeggen, of niet? Uh, die is goed genoeg. Ja, dat is dus goed hoor. Uh, die is goed genoeg. Hoor. Als jij je, je, je foutjes van uh, twee jaar geleden identiek kan nadoen, dan ben je wel echt een hele grote hoor. <laughs> ja, als je op dezelfde plek dezelfde ook kan raken, dan ben je echt wel een hele goeie, hoor. Dus jij, dus jij bent ook een hele grote. Ik uh, maak wekelijks dezelfde fouten, dus ja. inderdaad ik ben een hele grote. Ja, ja. Binnen, binnen vijf minuten geheel, dat is niemand die dat zo vaak gelukt is hoor. Nou, mijn, ja, maar dit seizoen is het anders Ik weet ik heb dit seizoen uitgespeeld zonder enkele schorsing. Ja, dat is, uh, mag een, uh, een unicum uh, eten, daar ja, moet ik een liedje voor krijgen. Dan ben je een hele grote als je Justin Luyt heet hoor. Ja, zeker. Grote speler. Ja. Ja. Ja. Wat Goed. heb je voor muziek Rick? We hebben een beetje, uh, ja, toch een beetje zonnige muziek, maar dan wel als ik een keertje wat ouder. Hey, en even voor de mensen die uh, de zondagheid hier dus ook niet hè. Nee. Uh, Volgens volgen mij zijn zijn er, er dat moet je helemaal niet zeggen. Dus Volgens mij op, zijn het de voortopste hier, hè? Dus uh, dat is een. Uh... Oh, dat heb je snel. Ja, op. Dat heb ik heel snel in de gaten. Wie denkt dat het voetbal voorbij is, dat de competitie helemaal stil ligt, die heeft het mis. Want uh, er zijn nog voldoende wedstrijden in de na-competitie. We hebben een toptrainer aan de telefoon. Laurens ten Heuvel, de trainer van zijn SV Zandvoort van vorig jaar. En van Jong HFC dit jaar, maar ook van Heemraad. En Laurens, je zit er nog maar volop in, hè, want je moet met beide clubs zitten na competitie. Ja, het is uh, enorm ironisch. Uh, met de ene club uh, speel je voor uh, ja, behoud uh, tweede klasse. En de andere speel je voor het Nederlands kampioenschap. Ja, want daar wil ik het met je over hebben. Natuurlijk fantastisch, hè. In vier jaar, drie keer. Hoe kan dat, joh? Ja, hoe kan het? Uh, er staat gewoon een hele goede, jonge, gretige ploeg. Die, uh, ja, nou, uh, ja, echte talenten zijn. En uh, uitstekend voetballen. En, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dat klinkt misschien heel raar of arrogant, maar terecht kampioen zijn geworden. Ja. Hm. Vorig jaar was de finale tegen Westlandia en die werd ongelukkig en onnodig verloren. Dat jaar daarvoor werden jullie Nederlands kampioen. Het zegt wel wat natuurlijk hè, over een vereniging. Ja, dat zegt zeker wat. Uh, er komt voldoende jeugd uh, door vanuit uh, de onder-19, maar ook uh, vanuit de onder-17. Die hebben dit seizoen ook al bij ons een aantal keren uh, hebben die mogen invallen, die jongens. Ja, en die doen het ook uh, naar behoren en, uh, en hartstikke goed. Ik heb de onder 17 gezien en ik denk dat die verdediging. die kan zo naar het eerste. Ik, dat, dat zeg jij, Henny? Ik denk dat dat nog een beetje te vroeg is. Nou, ik vind ze wel erg goed hoor. Ik, ik geloof er wel in dat die jongens. die er nu spelen in de onder 17. Uh, echt kans gaan maken voor het ja. ja. Dus dan zijn we het eens. Hm. Woensdag ja. wordt een heel belangrijke avond voor je. Je speelt thuis, jullie ja. spelen op kunstgras. Tegen een tegenstander die ik niet verwacht had, want ik rekende op Odin. Ja, ik, uh, ik had eerlijk gezegd ook op Odin gerekend. Uh, daar hebben we in het begin van het seizoen gevoetbald. Ik vond het dan echt een echt goed voetballende ploeg, ja. een jonge ploeg ook. Uh, maar goed, de uh, competitie is duidelijk uh, lang geweest uh, voor Odin. Ze hebben heel wat punten laten liggen, want ze stonden echt uh, aan kop. Volgens mij 12 punten los. En WV heeft ze toch nog uh, weten in te halen ja. naar de winterstop. Wat weet je van WV? Wat ik wel weet van WV is dat het een club is uh, in Oost, Amsterdam-Oost. Heel veel leden hebben. Uh, dus ook heel veel uh, oudspelers van het eerste, die waarschijnlijk nu ook in een tweede spelen. Dus uh, we gaan tegen een hele ervaren team spelen. En dan moeten we dus denk ik met HFC uh, zo snel mogelijk een balletje laten rondlopen. En, uh, en zij maar achter de bal lopen. Interessant. Hoe laat begint het? We spelen aanstaande woensdag om acht uur. Op Kunstgras? Uh, op het Kunstgras, 2. Uh -huh. En daar spelen we eigenlijk het hele jaar door. Uh... Ja. En je bent compleet? Uh, ik ben redelijk compleet, ja. En, en wat van de jongens uit het eerste die daar gedebuteerd hebben, doet mee? Ilias Bronkorst, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, Franklin. Ja, Ilias Bronkhorst, Vincent Kwant, uh, Monier Munji. Uh... Die Monier gisteren, jongen, die was weer zo goed. Die, die deed 35 minuten mee. Wat een kanjer is dat. Ja, het is gewoon nog een A-Junior, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Echt een fantastische Hartstikke voetballer. Ja, en van Pareltje. Franklin uh, niet. Wat zeg je? Franklin Lewis. Ja, die, die vergeet ik niet, want die is net zo goed. Maar, uh, ja. <laughs> maar die is iets ouder. Vandaar dat het niet zo opvalt. Ja, dat zijn allemaal jongens die eerst in de tweede zijn begonnen. In het begin van het seizoen. En uh, na de winterstop uh, hebben aangehaakt. Ja. En Robin doet hij ook mee woensdag? Robin doet ook mee, ja. Oh, dus je hebt wel een lekkere ploeg. Ja. Nou joh, heel veel succes. Dus, uh, we gaan voor de winter. Aanstaande woensdag. En met Heemraatje red je gewoon joh. Ja. We gaan ons best doen. Veel succes en makker. Dankjewel. je Hoi. Dag. Dag en doei. Nou ja, dat was Laurens. Uh, ik kijk eventjes Jaap aan. Jaap, heb jij nog uh, wat nieuws? Um, ja, want uh, in uh, het, uh, de, ja, het verlengde van, van, uh, van de Formule 1... worden er ook nog uh, allerlei wedstrijden verreden rondom die Formule 1. Namelijk uh, de, Porsche, ja, de Porsche Cup. <laughs> nee, maar daar uh, doen Nederlanders aan mee. Ja, Jantje dus, uh, Lappers nog, of niet? Nee, Jan. Uh, niet. Ja, die gaat nog wel uh, naar Frankrijk, hè? Die gaat uh, naar Le Mans. Maar uh, Jaap van Laag bijvoorbeeld. De man die vorige week ook uh, te zien was uh, bijvoorbeeld op het uh, circuit bij... Uh, de, de Europese variant van de ja, kampioenschap Die heeft uh, in die Porsche Supercup uh, gereden. En die is vierde geworden. Uh, de wedstrijd uh, zelf is uh, gewonnen door Nick Jelloli uit, of Jelloli, uh, uit uh, Engeland. En uh, een van de, de, de grote namen uit dat veld, meneer Ammermuller. Die werd daar naar tweede. Pereira derde. En zoals gezegd... Van Lagen werd vierde. Dus dat uh, is een, uh, ja, een bijkomstigheid die ik ook nog even... Hey, ja, vorige, week, vorige ja. week was dat fantastische evenement hier op het circuit. Huh? Uh, ik blijf nog steeds zeggen dat uh, de 110.000 mensen... die er in de krant genoemd werden... dat dat ongeveer de helft is van wat er werkelijk was... Huh? Ik ben ook gaan kijken, maar je kan van alle kanten gratis het circuit op. En die mensen ja. zijn gewoon niet meegeteld. Dus uh, die ja, 200.000 ja. die kloppen wel hoor. Oh, nou ja goed, ik, uh, ik, ik vind het prima. De, uh, wat, als jij dat zegt, dan uh, geloof ik dat meteen. Maar wat een evenementen. Uh, het, is, het is op zich een hele mooi evenement. Maar ja, uh, dan kom ik toch weer bij de actualiteit van vandaag uh, uit. Kijk, als... Uh, Max uh, lekker uh, blijft uh, scoren met vangeneels uh, en dan uh, kunnen we over twee jaar wel geen Jumbo race dagen meer uh, winners hebben denk ik hoor. We hebben wel weer een nieuwe joh. Dat geloof ik ook. Hey, maar, maar, eh, want, eh, jij, had, jij had interviews gemaakt daar. Ja, uh, daar ga, dat gaan we nu nog niet redden. Want het is uh, vijf voor twee. Dus, uh, dus dat, uh, dat uh, wil ik even bewaren. Je kan, voor je de, kan ook wel klok, klok Ja, ik, ik zit uh, te kijken ook met een scheef oog uh, naar, uh, naar de klok. Maar interviews uh, heb, heb ik uh, zeker nog opgenomen. Alleen het is, wat ik ook al vrijdag uh, zei. Is het een ramp als je dat uh, op de dagen zelf uh, moet doen. Niemand heeft tijd. Uh, ze zijn allemaal bezig om uh, keurig netjes uh, hun gasten te ontvangen en noem maar op. En dan staan ze niet te wachten op met een verslaggever en een microfoon in ja, zijn handen. Je bent drie en, dagen op het circuit geweest. Je bent achter de meiden aangegaan. Nou, nou ja, drie bier eh, zitten zijn natuurlijk. Zeggen, nee, nee, dat valt wel mee. Want ik. ik, ik drink geen bier. Dus, dus dat. dat ja, wat doe jij wel eigenlijk? Jaap? Je uh, drinkt geen bier. Uh. Nou, kijk, als, als, als, als ik op een vrijdagavond bij de Aapjes zit. Bij de drie aapjes in hier in Zandvoort, nou dan wil ik hem ook nog wel eens raken. Dus oh, ik maak er wel een beetje zorgen. Nee. Om je, <laughs> dus, maar goed, uh, ik, vorige week was dat een heel ander verhaal. Maar het, het, het evenement is ja, behoorlijk groot geworden. In vergelijking met 2015. Toen uh, kon je eigenlijk nog, uh, nog wel wat, uh, wat proberen. Maar dat, uh, dat, dat heb je niet. Uh, dat hoefde je uh, afgelopen week hoefde je dat niet te proberen. Dus. En dat heeft gewoon te maken dat een sponsor, een grote supermarktketen. Ja, die koopt dat hele circuit voor een weekend of die huurt dat af en die geeft dan een feestje. En, uh, gelijk, en, toch? Lullig en dat feest. hebben ze. Nou, het was een uh, behoorlijk groot feestje. En uh, oh. uiteindelijk uh, hebben heel veel mensen ook daar uh, de nodige plezier en uh, lol nou, aan. En Ricardo van der Post staat vandaag achter de knoppen. En die heeft uh, als laatste in deze uh, uitzending het eerste uur van uh, ZFM. Hij is alweer voorbij gevlogen. Kort lijf. Ja, ja. Ja, Ongelooflijk. Net alsof, als die tijd niet bestaat, man. Dus voordat wij naar het nieuws weer in verkeer gaan... Ja. nog eventjes Jeroen van der Boom met één Wereld. Ah. Zo verbonden. Je zegt, maar je ademt dezelfde lucht als we. and dead.